Het is 11 uur, Martijnij Huis met het NOS-journaal. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vanochtend een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspeersbureau was de aanval gericht op een militair onderzoekscentrum. Maar Westerse diplomaten hebben gezegd dat er een konvoi met luchtdoelraketten werd aangevallen. Die zouden kunnen worden ingezet om te voorkomen dat Israël boven Libanon vliegt... om de rebellenbeweging Hezbollah in de gaten te houden. Syrische president Assad zou chemische wapens willen leveren aan Hezbollah... De CITO-toets gaat volgende week gewoon door. Het CITO houdt vol dat er geen enkele aanwijzing is dat de inhoud van de opgave breed bekend is. Gisteren bleek dat de opgaven van de CITO-toets te koop zijn aangeboden op Marktplaats. Het CITO zijn meteen dat de toets kan doorgaan, maar staatssecretaris Dekker eist de opheldering. Vandaag liet het CITO nogmaals weten dat de toets gewoon gehouden kan worden en Dekker legt zich daarbij neer. De staatssecretaris wijst erop dat hij zelf geen maatregelen zal nemen omdat de overheid er niet over gaat. In Rotterdam is een man neergeschoten voor de ingang van metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid. De man is er slecht aan toe. De Rotterdamse politie heeft het metrostation gesloten voor sporenonderzoek. Er stoppen voorlopig dan ook geen metro's op station Slingen. De griepepidemie wordt weer heviger. Het aantal ziektegevallen is deze week toegenomen van 82 op de 100.000 mensen... naar 114 op de 100.000, meldt het Nederlandse Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, (NIVEL). Het werkelijke aantal zieken is veel hoger, omdat de meeste mensen met griep niet naar de dokter gaan. Vorige week leek de griepepidemie over zijn hoogtepunt heen. De meeste griepgevallen zijn in het zuiden en noorden van het land. In Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de minste mensen griep. De Britse premier David Cameron is voor een onaangekondigd bezoek in Algerije. Het is voor het eerst sinds het land in 1962 onafhankelijk werd dat een Britse premier het bezoekt. Kermen zegt dat hij er is om de regio te helpen om zichzelf te helpen. Daarmee doelde hij ook op buurland Mali... waar Britse militairen de Fransen gaan helpen om soldaten op te leiden. Met de Algerijnse premier zal hij praten over de terreurdreiging... naar de gijzeling van twee weken geleden bij een gasinstallatie in de Sahara. Kermen zegt dat hij met Algerije afspraken maakte over veiligheid. De VSB Poëzieprijs is gewonnen door dichteres Esther Naomi Perquin. Haar bundel, celinspecties, is volgens de jury de beste dichtbundel van vorig jaar. De jury roemt de verraderlijk luchtige toon en de onvoorspelbare wendingen in de bundel. Het taalgebruik is soms soepel als spreektaal en dan weer geraffineerd en virtuoos, staat in het juryrapport. Berkwin krijgt 25.000 euro in een glaskunstwerk. De helft van de bedrijven die getroffen worden door een grote brand, komt die schade nooit meer te boven stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW in het Verbond van Verzekeraars. Een grote brand is een brand met een schade van meer dan een miljoen euro. De verzekering dekt die schade vaak wel... maar de productie ligt na een brand toch lang stil. En veel klanten stappen in die tijd over naar de concurrent. Vorig jaar waren in Nederland 120 grote branden... met een totale schade van 365 miljoen euro. De voorzitter van FC Den Bosch spreekt tegen... dat de wedstrijd van zijn club tegen AZ gisteren doorging... omdat er geen andere keus was... Tijdens de wedstrijd werden oerwoudgeluiden gemaakt op de tribune. AZ-speler Josie Altidor, die het nikpunt was van de supporters... wilde volgens de voorzitter doorgaan met de wedstrijd... net als de clubs en een scheidsrechter. CDA tweede kamerlid van Torenburg zei hier op Radio 1... dat de wedstrijd onder meer doorging... omdat de politie bang was voor escalatie buiten het stadion. Het kamerlid zei verder dat meespeelde... dat de wedstrijd op Eredivisie Live werd uitgezonden. Dat is volgens de voorzitter van FCN Den Bosch allemaal niet waar.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Clary Polak. Door een uitspraak van het Europese Hof kunnen 111 TBS'ers vrijkomen... al zijn ze nog niet helemaal uitbehandeld. Te gek om los te lopen, of niet? Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. Op de dag dat bekend werd dat sns bank zijn klanten onvoldoende informeerden over de risico's van beleggen in bepaalde buitenlandse beleggingsfondsen, en dat de controle bij de vastgoedpoot waar zoveel verlies werd geleden ondermaats was, doet ook het gerucht ronde dat de drie grote collega-banken toch geld gaan steken in de noodlijdende bank. Ra ra, ra hoe kan dat? Premier Rutte bezoekt vandaag de VVD in Groningen... en wij gaan kijken of de stof die de afspraken... over een inkomensafhankelijke zorgpremie deed opwaaien... binnen zijn partij weer is neergedaald. Een rijke zakenman uit Taiwan... wil vanaf volgend jaar de Tang Awards toekennen. Dat moet een Aziatische variant van de Nobelprijs worden. Waarom vragen we ons af? En om 5:12 voor het 5918e gedicht... Dat werd ingezonden voor de Turing-nationale gedichtenwedstrijd. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 30 januari. Syria is being destroyed. Are to Syria. Syrië wordt vernietigd, langzaam maar zeker. En beide partijen hebben zich er schuldig aan gemaakt. Een wanhopige Brahimi. VN-gezant voor Syrië meldde zich in New York. De burgeroorlog duurt nu al 22 maanden... En vooralsnog is er nog geen begin van een oplossing, en dat steekt. I believe the Security Council simply cannot continue to say we are in disagreement. Therefore, let's wait for better times. De, dus een de VN-veiligheidsraad moet nu eindelijk eens actie ondernemen, al dus Brahimi. Maar ja, Rusland en China hebben het nog niet zo op het ingrijpen in een soevereine staat. En daarbij levert Rusland nog steeds wapens aan het regime van Assad. Reden voor onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... om te twijfelen aan het nut van het ingestelde wapenembargo. Zou Europa toch niet de oppositie moeten bewapenen? Licht bewapenen, dat wel. Zaken zaak als scherfvesten, nachtkijkers. Uh, daar moeten we misschien als Europa eens over nadenken. Misschien moeten we die discussie eens voeren. Scherfvesten en nachtkijkers. Genoeg om te helpen, maar niet genoeg om na een oorlog ingezet te kunnen worden... tegen de ongelovigen in het Westen. Nederlandse rechters die hebben sinds vandaag ervaring... met het rechtspreken over gebeurtenissen in het buitenland. Shell moest zich namelijk verantwoorden voor overtredingen in Nigeria. Het bedrijf zou schuld hebben aan de enorme vervuiling van de Niger-delta. Om met de deur in huis te vallen... in één van de zaken is Shell Nigeria veroordeeld... tot het betalen van een schadevergoeding. Een veroordeling dus, maar op slechts één van de vier aanklachten. Dat maakt Milieudefensie, de zaak namens vier Nigeriaanse boeren aanspannen, niet uit. Dit is een overwinning. Want In principe kan het dus, kan je dus via een Nederlandse rechtbank. Hè, ook de acties van Nederlandse bedrijven in het buitenland veroordeeld krijgen. En dat vinden we een doorbraak. En zo denkt de Nigeriaanse boer Chief Eric Doe er ook over. Victory to the people of Niger Delta. That such a matter was given attention. Hier in de heen. En blijkbaar had deze zaak alleen maar winnaars, want ook Shell krijgt victorie. bewijslast ten aanzien van dat de vervuiling veroorzaakt is door sabotage is ook bevestigd. Uh, dus wij beschouwen dit vonnis in zijn geheel als een absolute overwinning in die zin. Shell en de boeren gaan nog op de tafel zitten om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. En mocht dat niet lukken, dan beslist de rechter ook daarover. Minister Asscher van Sociale Zaken onderhandelde vandaag met de Tweede Kamer over de portemonnee van de ouderen. Die worden volgens de oppositie onevenredig hard getroffen door de crisis en de maatregelen van het kabinet. De AOW, eigen risico in de zorg, hogere huren, minder pensioen. Van alle kanten worden ouderen asociaal hard gepakt. Dat is niet eerlijk. Als je mensen die het extra moeilijk hebben best tegemoet komen, maar ja, het geld is op. Maar ik doe dat wel uh, met ook daar de boodschap dat wij niet de middelen hebben... om grote groepen te compenseren of volledig te ontzien. Voor dit jaar valt er dus geen verlichting te verwachten. Maar de minister speculeerde erop dat er volgend jaar misschien wel wat meer ruimte is... om de hardste klappen wat te verzachten. Dat kan dus betekenen dat die mensen die nu het meeste uh, geraakt worden... dan wat meer ontzien worden. Ja, zeker. Maar die ouderen van ons die zijn natuurlijk niet van gisteren. Nou, ja, ze zeggen wel eens meer, maar eerst zien en dan geloof geloven. He. En dan was er nog Maxima. De prinses verscheen vandaag voor het eerst sinds de bekendmaking... van het aftreden van haar schoonmoeder weer in het openbaar. Het bezoek was aangekondigd en dus stond de voltallige vaderlandse pers klaar... om de eerste reactie sinds die aankondiging op te vangen. En ze werden niet teleurgesteld. Hoe weer u dat uw schoonmoeder afstand gaat doen van de troon. <laughs> nou, het is een enorme eer... Om uh, mijn schoonmoeder echt uh, te kunnen volgen, natuurlijk. Ja, de eet afleggen dat lijkt simpel. De rechterhand omhoog en zeggen: Zo waarlijk helpen mijn God almachtig. Maar zo eenvoudig is het niet. Dat weet nu ook gedeputeerde Carla Knecht uit Zeeland. Zij deed het met de linkerhand. En de tekst kwam er ook niet helemaal vlekkeloos uit. Zo waarlijk helpen mijn God Almachtig. machtig. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, gisteren hoorde u in het oogjournaliste Esther Bakker... over de bibliotheek in Timboektoe... die door islamitische strijdgroepen in brand is gestoken. Gevreesd werd voor de eeuwenoude manuscripten die daar liggen. Maar Esther Bakker, hallo? Hallo. Het is relatief goed nieuws, hè, nu? Ja, geweldig nieuws. Want? En van betrouwbare bron. Wat dan? Nou, de directeur van het Timboektoe manuscriptproject... die de restauratie van de boeken doet en zorgt dat... Ze Opgenomen worden op internet. En die uh, het hele project geleid heeft, die zegt dat voordat extremisten Timbuktu bezetten. Dat, dat was in uh, maart vorig jaar. dat we met 95% van de boekenverzameling. Uh, Timbuktu uit is gevoerd en naar een veilige plek is gegaan. Oké, okay. dus die, die, dat wordt, die zijn dus niet geschonden, niet vernieuwd. Maar uh, kunnen we er dan vanuit gaan dat deze berichtgeving klopt? Nou ja, hij is wel een hele... Uh, het is door twee bronnen bevestigd. Hij, weet, nou ja, hij is eigenlijk intellectueel eigenaar, zullen we maar zeggen, van het project. Dus hij weet het zeker. Hij heeft ook goede banden met uh, de Malinese overheid. En het is ook nog bevestigd door de, de adviseur Islamitische Zaken van de president van Mali. Ja. En uh, die zegt ook van nou, de, de boeken zijn veilig. Uh, ze hebben gedeelte van de boeken achtergelaten als een soort van... Uh, dan ja, moet je dat zeggen, om, om de extremisten een rat voor de ogen te draa draaien... dat het niet zo leeg eruit zag. Okay. En, um, nou, dus, en de rest is weg. Ze hebben het heel erg stilgehouden om ze niet te provoceren. Dus de digitalisering van de manuscripten, dat kan gewoon doorgaan? Dat kan gewoon doorgaan. Ja, de hele infrastructuur is natuurlijk wel vernieuwd. Ja, de computers zijn weg... Het uh, hele trainingscentrum is kapot, dus dat is een, uh, ja, de investering is wel verloren voor een groot deel. Maar de boeken zijn er nog en uh, okay. hopelijk ook in goede staat. Goed, dankjewel. Esther Bakker, dank je. Uh, we gaan door met het krantenoverzicht van het nieuws in de kranten van morgenochtend. Vreventijn. De vingerafdrukken en pasfoto's van vreemdelingen van buiten Europa moeten worden opgeslagen in een database. En het openbaar ministerie mag die raadplegen als een strafrechtelijk onderzoek is vastgelopen. Het Nederlands Dagblad meldt dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met die verandering van de Vreemdelingenwet. Minister Ploemen heeft in de Tweede Kamer toegegeven dat het vreemd is dat Turkije nog steeds zoveel ontwikkelingsgeld van de Europese Unie krijgt. Volgens de PVV is Turkije de grootste ontvanger, terwijl het volgens de VVD één van de landen is met de snelst groeiende economie. Het Nederlands Dagblad schrijft dat Ploemen er binnenkort in Brussel gaat vragen om vermindering van het ontwikkelingsgeld voor Turkije. Trouw schrijft op de voorpagina dat de PvdA de regels voor gezinshereniging van vluchtelingen te streng vindt. Volledig doorgeslagen, zegt woordvoerder Kadisha Riep. In 2009 werden de regels aangescherpt vanwege het vermoeden van fraude. Nu vinden Defense for Children, vluchtelingenwerk en UNHCR Nederland dat die aanpak te rigoureus is geweest. Ze pleiten voor versoepeling. Iemand die drie maanden als oproekkracht elke week heeft gewerkt, of minimaal 20 uur per maand, is beschermd volgens het ontslagrecht en heeft, echt, en heeft recht op werk en loon. Ook kan het zijn dat de werkgever verplicht is om door te betalen bij ziekte. Volgens Spits is driekwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helemaal niet van die regels op de hoogte. Trouw schrijft over het perspectief voor de 11 miljoen illegale immigranten in de VS. Hun arbeid is welkom, maar uitzicht op volwaardig burgerschap hebben ze niet. President Obama lanceerde in zijn eerste termijn wel een voorstel... om die illegale voorwaarden te naturaliseren, maar daar maakte hij niet echt werk van. Het lijkt hij nu wel te doen, en daar zou hij wel eens in kunnen slagen... want de Republikeinen lijken nu ook in grote lijnen voor. Om de stem van de Latinos terug te winnen natuurlijk, schrijft Trouw. Gerard het Hoofd, Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde, gelooft in een mensenkolonie op Mars. Over tien jaar al. Hij steunt plannen daarvoor. Het Hoofd beschrijft in een interview in de Volkskrant. Omdat het er koud is en er bijna geen atmosfeer is, kunnen mensen alleen in luchtdichte wooneenheden onder druk wonen. En buiten moeten ze altijd in een ruimtepak lopen. En ze kunnen niet terug. Het wordt voor pioniers een enkele reis. De maan mag wat het hoofd betreft trouwens ook niet onbewoond blijven rondcirkelen. We moeten daar nuttige dingen gaan doen, zoals waardevolle grondstoffen winnen. Vanaf 1 juli moeten Fransen het licht uitdoen als ze naar huis gaan. Dat wordt verplicht in kantoren om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. De verlichting van etalages moet ook om 1 uur s'nachts uit. En gevelverlichting mag dan ook niet meer, schrijft de Telegraaf. Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk op feestdagen. En katten tot slot blijken veel meer kwaad te kunnen... voor de stand van sommige beschermde diersoorten dan, uh, dan werd gedacht. Ecoloog en onderzoeker Jansman van Wageningen Universiteit... deed onderzoek naar de maaginhoud van katten op Vlieland. Wat de poes verder ook te eten krijgt, dat maakt niet veel uit. Hij blijft jagen op verse vogels en knaagdieren. Sterker nog, sommige onderzoekers beweren... dat juist katten die genoeg te eten krijgen, meer prooien pakken. En Jansman legt dat uit in spits... Een wilde vos heeft niet de luxe om voor de lol voor een konijnenhol te gaan liggen. Die moet uiteindelijk door, omdat hij moet eten. Een kat die s'avonds ook nog de eten krijgt van de baas... kan rustig de hele middag blijven liggen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nothing ever hurt like you. James Morrison was dat. Dag Jaap Koelewijn. Goedenavond. Ja, hoogleraar Economie aan de Nijrode Business Universiteit. Ja. Twee weken geleden ook hier om over SNS Reaal te praten. Toen ja. was het het nieuws dat twee van de drie grote Nederlandse banken SNS real niet mochten helpen. Van Europa, omdat ze zelf staatssteun krijgen. Maar dan nu opeens uit de Hoge Hoed mogen we wel zeggen het gerucht dat ABN ja. Amro ING en Rabo, maar die mochten dat toch al, de SNS-bank wel gaan helpen met een kapitaalinjectie. Is dat een geloofwaardig gerucht? Ik vind het wel bizar. Het, gaat, het, het verhaal dat gaat via RTL Z, het is inderdaad een onbevestigd verhaal. Um, is dat dat via een soort constructie? Er wordt een aparte instelling opgericht, waarin enerzijds buitenlandse private investeerders in meedoen, kant zouden ook de Nederlandse banken daarin meedoen. consortium of zo. Een consortium ja. noemen we dat dan. Ja. En mij is de ratio niet duidelijk waarom de drie Nederlandse banken mee zouden willen doen. Want. Um, ja, zij hebben op zichzelf geen schuld aan wat er bij SNS gebeurt. Het is duidelijk dat het wanbeleid vanuit de SNS is geweest met die vastgoedpoot. Maar het vervelende is wel dat als SNS daadwerkelijk in een terecht terechtkomt... of genationaliseerd wordt, dat is het niet uitgesloten... dat de banken die er nu in zitten met geld gedwongen worden... door het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank... Om een afboeking te doen op de obligaties die ze hebben uitstaan. Nou ja, dat is dus de reden dan meteen waarom ze misschien wel. Dat, dat, zouden dus, dat zou dus uh, de, de optie ja. zijn van nou, dan doen we op die manier mee. Okay. Want dan hoeven we hoeven niet af te boeken op de obligaties. En dan als we met de kapitaal hier iets mee doen met eigen vermogen, dan krijgen we dat misschien ooit nog weer eens een keertje terug. Dat zou de afweging okay, kunnen dat zijn. Dat zou het willen zijn, ja. maar nu het kunnen. Ik weet dat dat een rare uh, formulering ja. is in verband de Ja, willen, van, willen is kunnen, bank, dat weer... van de maar... Ja, dat weet ik niet. Nee, ja. Ja, nee dus dat uh, moeten we ja. ook niet. Maar, maar dat is dus willen, eventueel om latere verliezen te, te voorkomen. Uh, uh. Maar kunnen, Europa vond het niet goed. Mag het dan wel via een consortium? Nou, en dan, dan komt de vraag... Uh, waar gaat Europa voor Voor de inhoud of voor de vorm? En als Europa doorkrijgt dat... dat voor de vorm, en de vorm wordt veranderd... maar de inhoud hetzelfde blijft... dan zou ik mij kunnen voorstellen dat ze het stokje voor steken. De vraag is wie die private investeerders in dat consortium zijn. Dat zouden buitenlandse banken kunnen zijn... die op die manier in Nederland voet aan de grond zouden kunnen krijgen. Ja, maar dan nog zijn er twee banken die hier nu staatssteun krijgen. Die ja, meedoen. en die doen dus via de achterdeur mee. Ja, maar dat is toch, dat is toch creatief boekhouden, sorry hoor. En ja, dat nou is ja, voor en mij en een ander de... woord voor de boel belazeren. Nou ja, de boel belazeren vind ik wel heel ver gaan. Maar het is, het is uh, zoeken dat het volgens de letter van de wet wel kan... maar de geest van de wet niet. En de geest van, van de regelgeving is te voorkomen... dat banken die staatssteun hebben gekregen... Uh, mee gaan doen met de overnames. Ik denk, maar dat is mijn hypothese, dat het ministerie van Financiën uit alle macht probeert uh, de, de schade voor de staat zoveel mogelijk in te perken. De huidige staatssteun die er nu in zit, die kan niet zomaar omgezet worden in aandelenkapitaal, omdat dat het dan in feite afgeschreven wordt. Dus op de een of andere manier moet de staat er ook weer uit kunnen springen. Dus ik denk dat de, een van de doelstellingen van het ministerie van Financiën is... laten we zoveel mogelijk partijen aan boord krijgen... die allemaal een beetje bijdragen. Dan hebben wij eh, ons straatje netjes schoongeveegd... en kunnen ja. we zeggen van kijk eens, iedereen bloed. Uh, maar dat trapt Europa uh, toch niet in? Dat vrees ik inderdaad met u, dat dat niet het geval is. Maar oh, u, u vreest ook, dat? Want dat, u... dat dat niet het geval is. Nou ja, kijk, uh, de ideale oplossing zou zijn dat... dat uh, SNS wordt geherkapitaliseerd. Dat was ook de beneden die maandag naar buiten toe kwam. Een omvangrijke aandelenmissie werd overgesproken. Er werd gesproken over private partijen. Ja. En dus dat is wel duidelijk. En, en dan waarom nog weer om allerlei politieke redenen andere banken aanhaken, is mij niet duidelijk. En hm. waar ik bang voor ben, is dat door met dit soort verdurende... Uh, wijzigingen te kopen en wisselende plannen, dat geeft de boel zakt. Ja, niet, niet alleen dat. Ik bedoel, het gebeurt bovendien op een dag ja. dat ook nog bekend wordt... dat dezezelfde bank, door de rechter op de vingers is getikt... omdat ze mensen onvoldoende informeerden over buitenlandse beleggingsfondsen... en op de dag dat dezezelfde bank, ja. uh, dat er bekend wordt... dat de controle op de vastgoedpoot, die überhaupt verantwoordelijk mm. is... voor het grote verlies, ja. dat die beneden pijl was. Ja. Dus dat er is toch dat... geen enkele draagkracht dan meer? Nou, het is duidelijk dat dat, uh, dat verhaal van die medefonds... daar hebben we het over, daar ja. waar alle banken in het land zijn... Uh, vanwege, met name in nasleep van de, uh, van de jaren van zeg maar, midden van vorige eeuw... of midden 2005, 2008 periode met allerlei rare producten... hebben banken een hoop procedures. SNS komt daar dus ook in voor... Uh, de hele operatie met Mede of met die Medefonds was inderdaad een hele ongelukkige operatie. Nou, dat Medefonds, op dat, dat is die buitenlandse, buitenlandse belegging? Precies. Ja, ja, ja. daar heeft SNS te bemiddelen, hadden een aparte desken daarvoor. Ja, en daarvoor kun je zeggen: van hoe goed heb jij de belegger geïnformeerd? Nou, breg, nou ja, de dat recht, heeft de recht, uitspraak recht, over gedaan. Je hebt niet goed niet? geïnformeerd. Tik op de vingers, daar kan schade uit voortvloeien. Die schade is nu nog onbekend, maar het is weer, weer een negatief punt. Nee, maar, maar, maar, maar, het gaat mij erom: ik bedoel, ja. dit is allemaal uh, let bygones be bygones en het is allemaal ja. gebeurd, maar moeten we zo'n bank wel helpen? Nou ja, het probleem is als je hem laat overnemen in andere banken, dan wordt de concurrentie in Nederland tussen banken nog minder dan die al was. En dan hou je maar drie grote partijen over, waarvan de twee vanwege de staatssteun niet echt mogen concurreren. SNS kan ook niet echt concurreren. Nou. Je zou hopen dat als termijn, SNS op termijn weer wordt geherfinancierd en gezond is. En nieuw management heeft gekregen, want dat zal ook moeten gebeuren. Ik kan ja, me toch want... niet voorstellen dat het zittende management... naar deze wanprestaties mag blijven zitten. Het verbaast me eigenlijk nog dat ze er zitten. Maar goed, er moet iemand op de winkel blijven passen als de verbouwing doorgaat. Maar ja, ik kan me toch niet anders voorstellen dat daarna... Het zittende management, het veld moet ruimen. Ja, u vindt ook dat dat echt een, een, een nou, ethische je, voorwaarde is. Ik, ik vind als je geloofwaardigheid van de van de publiek van de politiek en het toezicht wil bewaken, dan kan het toch niet anders dan dat het management, hoe hard ze ook hun best hebben gedaan, hoe goed ze ook hun best hebben gedaan, om ergens te voorkomen, die moet dan echt het stokje overgeven aan andere partijen die dan de bank een nieuwe toekomst moeten geven. Ik denk ook dat het zittende management, er zijn al heel veel wisselingen geweest, al oneindig veel mensen weggestuurd in de top, hè, maar toch, toch de huidige raad van bestuur, die zal toch echt de eer aan zichzelf moeten houden. Ja, en anders geen steun. Ja, Ik denk dat een van de mee. voorwaarden voor steun is... dat op managementniveau een aantal grote wijzigingen komt. Ik heb altijd het idee, bij dit soort dingen... Ja. men rekent er gewoon op... het is een bank die te groot is om om te vallen... men rekent er gewoon op dat het niet anders kan. Nou, met name die, die, die ontwikkeling in de vastgoedpoot... Uh, dat, daar zijn echt onverantwoorde risico's genomen. Ja. En als je ook kijkt waar ze investeerden... dat waren Spaanse Villaparken een paar activiteiten in Florida, uh, in Luxemburg winkelcentra opzetten. Zaken waar je geen verstand van hebt, zaken waar je niet de markt kent. Uh, vastgoed is een harde wereld waarin uh, anderen je keihard aanpakken... als je niet heel scherp bent. Daar zijn ze in volle overtuiging ingestapt met de wens om... door het ontwikkelen van vastgoed groter te worden en wiesgever te worden. Dat is fout gegaan. Goed, geen hulp zonder dat de verantwoordelijken daarvoor... in elk geval vervangen worden. Dat dacht ik ook. Dank. Ja, het zijn.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 De heet of noemt zich Nina June en zijn zoon Little Planet I. In Groningen hadden ze vandaag Mark Rutte op bezoek. Vanmiddag sprak hij met bestuurders over de problemen rond de gaswinning. gaswinning. Vanavond was hij als partijleider bij zijn VVD in een café in de Groningse binnenstad. En Wilma Borgman reisde hem achterna. Wilma, wat was eigenlijk de, bezoek, uh, de reden voor het bezoek aan Groningen? Nou, Clary, die reden is uh, anderhalf jaar geleden eigenlijk uh, gelegen... in het feit dat het lastig is om uh, de functies te combineren die Rutte had, uh, heeft. Hij is uh, niet alleen partijleider, maar hij is natuurlijk ook premier. En uh, dat premierschap, dat brengt een boel verplichtingen met zich mee. En om er nou voor te zorgen dat zijn partijleiderschap ook voldoende uit de verf komt... Um, heeft Rutte uh, bijna twee jaar geleden uh, tijd in zijn agenda gereserveerd... voor alle provinciale afdelingen om een tournee uh, door de partij te maken... Um, een dik jaar geleden was de laatste in die serie. Toen viel het kabinet en toen ging de tournee de ijskast in. Maar die is er nu met dit bezoek aan Groningen weer uitgehaald. Nou is er nogal wat gebeurd de laatste maanden binnen de VVD. Heeft hij het dan moeilijk op zo'n avond? Ja, dat zou je misschien wel verwachten. Ik heb in november toen de ophef uh, losbarstte over de eerste versie van het regeerakkoord. En met name over die inkomensafhankelijke zorgpremie. Heb ik behoorlijk heftige avonden meegemaakt in de partij. Uh, op de achtergrond hoor ik van mensen in de partij nog steeds dat ze zich zorgen maken. Uh, bijvoorbeeld over de geloofwaardigheid van de partij. Uh, over um, de vraag of mensen de VVD nog kunnen vertrouwen. Maar van die zorgen hoor je in het openbaar op zo'n avond als vanavond toch uh, weinig terug. Want op dit soort bijeenkomsten is op zijn best. Het zijn losse avonden in een café uh, waar van alles langskomt... waar mensen het willen hebben over de gasboringen in Groningen... of uh, over de uh, eventuele overlast van windmolens, over de gevolgen van krimpregio's. Rutte praat makkelijk, is verbaal eigenlijk iedereen de baas. Uh, luister maar eens naar hoe dat gaat. Uh, meneer Rutte, ik, ik weet niet of ik een gevoelig uh, thema aansnijd. Nee, dank u wel. Dan gaan we naar een andere vraag. <lacht> <lacht> het is goed om even te melden. Ik werk in de... Meneer Rutte, we hebben net al even over krimp gehad en wat je ziet in gebieden... Uh, uh, waar krimp speelt uh, in Groningen, maar ook in, in andere provincies... is dat uh, stadsbesturen of provinciebesturen de neiging hebben... om de activiteiten terug te trekken naar de grote steden toe. Hè, er is ook een, ik, uh, ik zou eigenlijk willen vragen aan Arno Rutte. dat naast mij? Geen familie. Je schrijft het over hetzelfde. We zijn dus allebei behoorlijk tot de arme tak. Hè? Want je hebt de Ruttens met een N. Dat zijn een rijke tak. Die hebben geld. Uh, wij zijn van de arme tak. Daarom zit ook bij de VVD. Eh... Uh, Arno is kabellist. Ik zou iets willen vragen. Welk advies zou je mij willen geven. als jonge vrouw uit Groningen. om het uh, helemaal te maken in Den Haag? Een van de redenen waarom het leuk is hier te zijn. is dat er een vrouw in deze zaal is. uit Groningen. die het in Den Haag helemaal heeft gemaakt. en inmiddels na een lange tijd afscheid heeft genomen. Dat is Janneke Snijder. En Janneke heeft ook nog 150 koeien die ze moet melken. althans niet zelf. Maar... Dus het is allemaal gelukt. He, die koeien staan er goed bij. Ja, zo hoor je hoe Rutte dat doet. en nee, je hoort je hier... ook nog eens wat. Ja, nou ja, handig. Hij verwijst bij een ander onderwerp handig door naar iemand anders. Mm. Uh, hij zei tegen iemand die zich zorgen maakte over zijn dalende, dalende pensioen... van ja, we moeten nou eenmaal bezuinigen in Den Haag. Dat merkt iedereen. Mooier kan ik het gewoon niet maken. Dus nee, alles bij elkaar. Echt moeilijk had hij het niet. En misschien helpt het daarbij ook wel dat de dames en heren... met de microfoons in de zaal, nadat de eerste vraag was gesteld... die microfoons weghaalden. Want vragen mochten wel, maar twistgesprekken, dat was nou weer niet de bedoeling. Zeg aan het woord inkomensafhankelijke zorgpremie... Want... Daar ging die opstand toch over. Uh, is niet gevallen? Nee, dat wordt hier in het openbaar in ieder geval niet gevallen. En het gaat in de partij eigenlijk uh, ook niet meer zozeer over die kwestie zelf. Want die is van tafel. Maar het gaat meer over de schade die die kwestie heeft toegebracht... aan het vertrouwen dat mensen hadden uh, of hebben in de VVD. Over de deuk die die kwestie heeft toegebracht aan de partij, en de partijleider. Uh, meer dan over de maatregel zelf. Um, de maatregel mag van tafel zijn. De klap die de VVD daardoor heeft opgelopen. Nog niet, zei ook Rutte zelf. De klap was stevig. Ik denk dat niet... In iedereen verwerkt heeft, maar wat ik merk gemiddeld genomen in de partij is dat mensen weer vooruitkijken en men ziet ook dat het kabinet heel herkenbaar beleid voert ook van de VVD. Er zijn zelfs onderzoeken geweest... waaruit blijkt dat de VVD heel goed heeft gescoord. Maar goed. Ik hoor iedere VVD-er daarover. Zeker, dat was ook een mooi onderzoek. Uh, maar niet te min. ik denk ook dat de Partij van de Arbeid... veel kan herkennen in het kabinet. Uh, en uh, iedereen die zal zeggen... ja, we doen ook dingen die we niet leuk vinden... dan halen we 76 zetels moeten halen. Dat is het normale dagelijkse werk in coalitieland Nederland. Wat ik hoor uit de partij... is dat mensen zich nog wel zorgen maken over de... Uh, u noemde hetzelfde deuk... die de partij in uh, november heeft opgelopen... en de gevolgen die dat heeft gehad voor de... Geloofwaardigheid, hoe ziet u dat? Geloofwaardigheid kun je eindeloos over praten. Wat je moet doen, is laten zien dat je bezig bent voor Nederland. En wat wij doen als kabinet, Roderick Asscher, ikzelf, de fracties, eh, Halbe Zelstaat, Diederik Samson, is laten zien dat wij een akkoord hebben gesloten en in het belang van Nederland bezig zijn dat uit te voeren. En de beste manier om bij verkiezers het vertrouwen in de politiek zo groot mogelijk te laten zijn, is door te laten zien dat je niet met jezelf bezig bent, maar met het land. Eh, met eh, de afspraken die je hebt gemaakt. En dat zijn we aan het doen. En dat is ook waar ik ontzettend veel energie uithalen. Maar het ging geloof ik niet over de uh, manier waarop mensen naar het regeerakkoord keken, maar de manier waarop u in de campagne en met de belofte uit toen uh, bent omgegaan uh, in de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Daar was uw geloofwaardigheid in, in het geding. Iedere vorm van iedere partij uh, gaat op campagne met het partijprogramma van zijn partij zegt dit is wat wij willen met Nederland. Maar de kiezer weet donders goed dat na verkiezingen het onvermijdelijk is dat je kompromissen sluit. Als ik dan zie wat wij gerealiseerd hebben in dit kabinet, we gaan de overheidsfinanciën porten brengen, we gaan ervoor zorgen dat de overheidsuitgaven echt teruggaan. We gaan ervoor zorgen dat Nederland veiliger wordt. We gaan door op het pad wat we hebben ingezet op het gebied van de migratie. Gaan we vergaand verder met het uitvoeren van zaken die voor de VVD heel wezenlijk zijn. En zou u Diederik Samson hier interviewen, zou hij ongetwijfeld een lijstje punten noemen die voor de Partij van de Arbeid van belang zijn. Dat is ook de balans die in zo'n coalitiekabinet hoort. En als u nu een uh, oordeel moet geven over hoe de partij ervoor staat, dan zegt u? Dan zeg ik dat de partij absoluut nog niet volledig achter zich heeft gelaten wat er is gebeurd, daar heb ik geen uh, illusie over. Dat was een, dat was een stevig debat dat wij gevoerd hebben, maar het is wel goed gevoerd. En dat veruit de meeste mensen, en dat zie je ook vanavond, hier in de sfeer in deze zaal, bezig zijn naar de toekomst te kijken, ook de bestuurders die ik sprak hiervoor bij diner. dat achter zich hebben gelaten en weer vooruit kijken. Niet iedereen, maar veruit de meeste. Ja, jij had het eerder over een deuk. Wat gaat de partij top doen om de schade te herstellen en, en, en laten we zeggen, de boel verder uit te deuken? Nou, de partijtop gaat op toeneen. Uh, niet alleen Rutte maakt de tour af die hij uh, anderhalf jaar geleden is begonnen. Dat gaat ook de nieuwe fractieleider doen, Halbe Zelstra. Uh, hij kan zich natuurlijk vooral als uh, vertolker van het VVD-geluid profileren. Uh, Halbe Zelstra begint over een paar maanden met een rondreis door de partij. En ook Rutte heeft zijn tour. En uh, stiekem zijn ze bij de VVD, denk ik, toch ook om uh, partijpolitieke redenen... wel heel blij met wat er in het Koningshuis gaat gebeuren. Die troon troonswisseling straks. Want uh, daar kan Rutte gloriëren als premier in allerlei feestelijke omstandigheden. En dat is voor zijn profilering toch weer mooi meegenomen. En het leidt de aandacht af. Dankjewel Wilma Borgman vanuit Groningen. Carol Crow, my favorite mistake. De wereld is een nieuwe wetenschapsprijsrijker, de Tang Prize. De Taiwanese prijs, waaraan een bedrag van 1,26 miljoen euro verbonden is... moet de Aziatische variant worden van de Nobelprijs. En het doel is om meer aandacht voor Aziatische bijdragen aan de wetenschap te krijgen. Ik ga daarover praten met Edwin Hornings van het... Ratenau instituut dat onder andere de publieke meningsvorming... over wetenschap en technologie stimuleert. Nou, dat kunt u bij deze doen. Uh, een, een Aziatische Nobelprijs, de oorspronkelijke, uh, de Zweedse zou maar zeggen... voldoet die niet in, in Aziatische ogen? Hij voldoet niet, misschien omdat er tot nu toe nog weinig Aziaten zijn die hem hebben gewonnen. Nou, literatuur, wel. Ja, literatuur is ja, literatuur Chinees, wel, maar nou, niet dat wetenschap. is geen wetenschap, nee, nee. dat is waar. Ja, ja. Ik heb het eens gecheckt, er is geen enkele Chinees die in China werkt die de Nobelprijs heeft gewonnen. Maar ik denk ook dat het oneerlijk zou zijn om deze prijs met de Nobelprijs te vergelijken. De Nobelprijs die krijg je voor iets dat je uh, tientallen jaren geleden hebt gedaan. Ja, het zijn een oeuvreprijs. Hè, Eigenlijk is ja. dat ook. En je mag ja. hem houden, je mag er een huis van kopen. Ja. Hij is ook lager dan dit. Deze prijs lijkt op een Nederlandse prijs, de Spinoza-premie... die bovendien twee keer zo hoog is. Daar krijg je 2,5 miljoen voor. Ja. En het doel is dat je met dat geld nieuw onderzoek opzet. Dus Juist. Je, je geeft toponderzoekers een bak geld waar ze nieuw onderzoek mee kunnen doen. En dat ja. is een goed idee. Dus de, dus de vergelijking met de, de, de Nobelprijs gaat sowieso niet op. Het is meer nee. de Spinoza-premie, maar dan een, een Aziatische variant. Ja, de vraag maar. is wel even wie hem gaat krijgen. Ja, de, want voor wie is die prijs dan bedoeld? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. En misschien is hij alleen voor mensen uit Taiwan. Misschien voor alle Chinezen of heel Azië. Misschien ja, want, mogen ze als Westelingen. Hem dat krijgen. zegt u zo in één in uh, zin: Taiwan en, of alle Chinezen. Want is, dat Taiwan, Taiwanese en Chinezen zijn, zijn vijanden. Uh, ja, maar ergens <laughs> vinden zichzelf ook één volk of één land. Ja, dus dat zou kunnen. Maar dat weten ja. we dus eigenlijk niet. En welke wetenschapsgebieden is dat bekend? Uh, hij is voor duurzame ontwikkeling, sinologie, um, biomedische. Uh, biomedisch onderzoek en recht. En recht? Ja, recht vind ik wel een opvallende. Dat, zou... dat is zeker, als je het over China hebt, is recht zeker opvallend. Uh, ja, maar als het een internationale prijs is... heb je best kans dat ze eigenlijk vooral voor mensenrechten onderzoek doen. Want dan recht is het nog is... opvallender. Recht is landspecifiek ja. als wetenschap. Ja, maar dan is het dus nog opvallender. Ja, ja zou het zou een heel een politiek gemotiveerde ja. keuze ja. kunnen zijn. Ik heb ook contact met uh, Gary van Pinksteren. Zij is oud correspondent in China. Tegenwoordig onderzoeker bij Klingendaal. Maar Gary... Ja, ik, bemoei me dat, ik bemoeide me er al even mee, sorry. Oh, sorry. Maar inderdaad, is... ja? eh, dat, dat, wat, dat recht dat is inderdaad specifiek gericht... op het bevorderen van de, van de rechtsstaat en het rechtssysteem. Het is de rule of law wat er staat, inderdaad. Ja. En sinologie, dat is natuurlijk iets waarvan ik hoop... dat ik dan de allereerste tangprijs mag mogen ontvangen. Kunnen we voor je mijn... voordragen? Ik heb echt ook geen flauw idee. Ik, heb, nee. ik weet dat de Academia Sinica... dat is een zeer gerenommeerd instituut op uh, Taiwan... dat, dat toezicht houdt op de wetenschap op Taiwan... dat die zich daarmee bezig gaat houden. Dat die gaat voordragen. Maar hoe dat proces gaat lopen, dat nee. moet ik zelf ook nog uitvinden. En je weet ook niet of het een prijs is voor Taiwan... of voor de hele uh, Aziatische regio, zal ik maar zeggen. Of voor China, of wat. Ik had wel het idee, dat het, maar ik weet het ook niet helemaal zeker... dat het ruimer was, inderdaad. Ruimer. En ik ja. had inderdaad het idee dat dit ook weer... Dat dit, eigenlijk voortkomt uit het zoveel rijker geworden zijn van, uh, van Azië... Van, uh, van Taiwan ook, maar ook van China... waarbij je dus meer ziet dat eigenlijk particuliere ondernemers... mensen die met een of andere zakelijke activiteit veel geld hebben verdiend... dat die dit soort fondsen voor de wetenschap beschikbaar zijn gaan stellen... Ja. Uh, om de... Ja, om, om iets terug te doen voor de maatschappij. Dus eigenlijk een beetje zoals, zoals dat uh, ook in het Westen wel gebeurd is... met dit soort, uh, met dit soort prijzen, met dit soort uh, geldbedragen. Hmm. En dat het dus ja, een beetje een effect ook is, inderdaad, van de... Ja, van de economische opkomst van die hele regio. ja oh, Goed, dit is in dit geval is het een Taiwanese zakenman. Laten we er even uitgaan dat het, een, uh, dat het breder is dan alleen maar uh, Taiwan, die prijs. Uh, Gary, weet jij überhaupt hoe het gesteld is met de stand van zaken in de uh, uh, wetenschap in die regio? Nou, ik denk voor China sprekende. China heeft overigens zelf ook en dat is wel aardig geprobeerd om ook wel echt een, een soort alternatieve, echt een alternatief voor de Nobelprijs te verzinnen. De Confuciusprijs, maar die is eigenlijk een beetje al snel in het slop geraakt. Die hebben ze toen uh, ingesteld omdat inderdaad de Chinese dissident Liu Xiaobo de Nobelprijs kreeg. En daar uh, wilden ze iets tegenover stel stellen, maar dat, die prijs is wel een beetje mislukt eigenlijk. Ja. Maar uh, de wetenschap, ik denk dat het een heel ander verhaal is als je kijkt naar de uh, meer exacte wetenschappen dan naar de sociale wetenschappen. Want je ziet in de exacte wetenschappen dat ze op bepaalde gebieden uh, uh, zich heel snel en sterk ontwikkelen. Ook bijvoorbeeld door um, uh, wetenschappers die dan opgeleid zijn in, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, of een deel van hun opleiding daar gedaan hebben, die oorspronkelijk uit China komen. Ja. Door die te verleiden om terug te komen naar China door ze bijvoorbeeld laboratoria aan te bieden en veel geld om te kunnen doen, het onderzoek te kunnen doen wat, ja. ze, wat ze willen doen. Maar dat zijn dingen als biomedische wetenschappen. Nou, ja, precies, heb, maar daar, gaat die, daar ja. gaat die prijs dus ook uh, over, begrijp ik. Deels vanuit, inderdaad, ja, ja. Wel, ja. Want als ja. je kijkt naar de sociale wetenschappen, dan is, ja, dan is dat sterk, uh, ja, wat zal ik zeggen, veel van die, van die sociale wetenschappers zitten ook in de hoek waarbij ze de overheid ja. adviseren en zijn. Uh, misschien in onze ogen niet okay. altijd helemaal onafhankelijke nee, wetenschappers. Nee. Azië is natuurlijk booming. Uh, geldt dat geldt inderdaad, uh, dat u weet, meneer Holings, ook voor de wetenschap? Ja, enorm. Ja. Uh, in termen van het aantal publicaties... Uh, nemen alle Aziatische landen, met name in Zuidoost-Azië, uh, enorm snel toe... Ja. China is natuurlijk de, de voorloper wat dat betreft. is na de Verenigde Staten de grootste producent van publicaties. En binnenkort verwachten ze zelfs de, de allergrootste. Maar ook landen als Singapore, Thailand, Taiwan, uh, Korea. Maar waarom weten we er dan zo weinig vanaf? En waarom is het dan inderdaad zo dat die Nobelprijs daar nooit heen gaat? Uh, heel lang hebben ze vooral in China geschreven in het Chinees. Ze krijgen nu bonussen om in het Engels te schrijven in tijdschriften... die internationaal in indexen zijn opgenomen. De Web of Science heet zo'n index. En als je daarin staat, dan ben je dus door de hele wereld makkelijk te vinden. Ja. En dus te citeren. En als je geciteerd wordt, dan uh, bouw je reputatie op. En die kans hebben ze tot nu toe niet genoeg gegrepen. Nee, dat is denk ik niet het enige, overigens. Hè? Want je hoort toch ook wel veel... Uh, kijk, China heeft enorm veel uh, wetenschappelijke tijdschriften... maar die zijn niet allemaal enorm geweldig ook, hè? Ja. Dus dat is ook wel een beetje zo. Dat, dat, uh, dat er is wel heel veel kwantiteit, maar er uh, is. Er is, veel, er is kwaliteit ook, maar je kan dat niet helemaal afleiden uit de hoeveelheid publicaties. Nee, maar je zou je toch af kunnen vragen waarom Chinezen onderzoek en artikelen in elk geval niet beginnen in het Engels te schrijven. Want ik neem aan dat wetenschappers in elk geval die taal wel machtig zijn. Ja, de top doet dat ook steeds meer hoor. Als ja. je in China kijkt, de allerbeste instituten, dat is vooral die van de Chinese Academy of Sciences, ja. die schrijven ook gewoon in het Engels. En ja. die komen ook steeds vaker in de toptijdschriften terug. En het is een kwestie van tijd voordat er één een, een Nobelprijs gaat krijgen. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat, dat, is dan, dat is dan iets. Hm. Maar misschien toch eerder zo'n tangprijs. Um, um, is het eigenlijk, uh, uh, Gary, mogelijk om een, uh, op een onafhankelijke manier wetenschap te bedrijven... gezien, laten we zeggen, de politieke situatie in bijvoorbeeld China? Ja, het, ik denk dat het echt heel erg van het vakgebied af ligt. Ik denk dat het nooit helemaal onafhankelijk is. Ik denk dat het ook altijd... Kijk, als je kijkt ook naar dit soort stimuleringsmaatregelen in China... in ieder geval, hè, dat is iets anders dan die tankprijs op Taiwan... maar mm -hmm. dat geld wat erin gaat, dat zijn duidelijke politieke overheidsmaatregelen... stimuleringsmaatregelen die, die dat mogelijk maken. Dat is bij ons natuurlijk ook wel een beetje in, in een kader van overheidsgelden. Maar um, ik denk dat, dat als je kijkt inderdaad, naar die exacte wetenschappen... dat dat uh, wel behoorlijk onafhankelijk kan zijn, omdat het ook dingen over dingen gaat die vaak politiek niet zo niet veel relevantie ja. hebben. Ja. Maar dat het dus inderdaad, als het zodra het meer maatschappelijke en politieke relevantie heeft, dat daarmee de vrijheid ook wat afneemt. Ja, meneer Hollings? Ja, en dat, die vakgebieden zie je in het Chinese portfolio ook niet echt terug. Economie, psychologie en andere sociale wetenschappen niet. Het draait daar om techniek ja. en om natuurwetenschappen, en uh, dat is de basis voor hun portfolio. Juist. Um, bedrijven Aziatische wetenschappers hun vak op een andere manier... dan Westerse eigenlijk, meneer Horning. Dat is moeilijk te zeggen. Het zou heel goed kunnen. Uh, er zijn natuurlijk culturele verschillen. Bijvoorbeeld de, de gehoorzaamheid voor gezag, voor hiërarchie... is bij uh, Chinezen groter dan hier. Je ziet dat ook een beetje in een portfolio terug. Maar hoe dat op de werkvloer werkt... ik betwijfel of dat zo strikt is. Nou. Ik denk ja, dat het was wel een hele aardige, zag ik... dat vond ik een heel leuk detail. Het, het zegt misschien niet zoveel, maar... Uh, dat je bijvoorbeeld in China een traditie hebt... waarbij je als je een leermeester wilt eren... dat je een wetenschappelijk artikel kunt schrijven... onder de naam van die leermeester. Oh oké. Okay. Hey. En, en dat, dat, zal je, dat zal je gebeuren, zeg... dat, dat iemand ja. onzin onder jouw naam schrijft. Ja. Ja. Ja. Maar dat, dat vond ik het is wel een aardige, om iets te zeggen van misschien een, een klein beetje andere nou ja. Ja, cultuur ook wat dat betreft. Het is wel in bijvoorbeeld een land als Japan de gewoonte om, als jij een artikel schrijft, dan staat de directeur van jouw instituut daar altijd als auteur op de laatste plaats. Ja, en die dus, is dus, daar uh, verantwoordelijk voor, dat zouden ze bestaan. Ja, die Omdat heeft dan een portfolio moeten... van drie, ja. vierduizend artikelen die hij ja. nooit gelezen heeft. Nee, precies. Ja. Goed, uh, ik dank jullie hartelijk. We gaan, uh, gaan kijken of dus deze prijs, deze Tangprijs, de Aziatische Wetenschap in 11, op de kaart gaat zetten, dank allebei. Ik Ik hier bij de hier me Ik de My lips have been doing without, but didn't you kiss me? That's part of what lovin''s about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby I'm jonesin' your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you call me Shelby Lynn? De spanning bij alle inzenders voor de Turing-gedichtenwedstrijd... die loopt op nog een week en dan maken we de winnaar bekend. Ook vanavond heeft John Jansen van Galen weer een kanshebber bij de kladden. Het is vijf voor twaalf. Met gedichtenbal na vindt op 6 februari in de Amsterdamse stad Schouwburg... De grande finale plaats van Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2012. Maar deze dagen al hoort u in onze uitzendingen... de volgens het oog tien beste inzendingen. Bij monden van Ramsinasser. Vandaag inzending 5918. En het gedicht heet Doe het zelf. Na zichzelf met een witte lijn te hebben omkrijt... herrijst hij van de plaatsdelict hijst zich stap voor stap in nieuwe voeten, past zijn kuiten, dijen als gegoten, omgort zich met een schaambeen en een buik van genereuze omvang. Stof daalt neer. Zijn navel schudt hij uit. Zijn middenrif, zijn twaalfde rib, schragen hart en longen die hij inslikt uit het niets, zo zonder mond nog. Zonder tong. Alsof hij licht schiep dat kortelings vooraf ging aan de zon. Ontboezemt dan zijn borstkas. Slaat losjes zijn armen om zich heen. Lijnt zijn nek uit. Stelt atlas en draaier aard en nagel vast. Staat als een huis. Als kroon op het werk. Welt meesterlijk het ravissante hoofd. Hoofd vol hersens hoofd aan barrels waaruit hij ontstond. Mooi, maar ik ben nu wel uh, benieuwd naar je toelichting. <laughs> nou, ik, ik wat minder, <laughs> John, ja. want het, ik vind het zo knap. Het, het gedicht uh, schept zichzelf. Het werkt zichzelf op vanuit, het, de, vanuit de dood. Van de grond op begint het bij de kuiten en uit, bij de voeten. En uiteindelijk staat daar... Een mens. Een nieuw geschapen mens. Het, is, um, het doet me denken aan Marsman. Het doet me denken ook aan de, de poëzie die Karel Appel, de, de, de schilder, uh, geschreven heeft. Het, het heeft iets, um, iets plastisch. Het is een, een werk, is werk. Iemand schept zichzelf. En daarmee is het ook een soort ja, onontkoombaar gedicht geworden. Iemand die zichzelf uit de dood van de plaats delict doet opstaan, ter plekke. En waarbij, dat vind ik eigenlijk het knappe... Waarbij oorzaak en gevolg worden omgedraaid. Uh, beschrijft het een godewerk of is het gedicht zelf een godewerk? Uh, het, het, het beschrijft een godewerk, denk ik. Het, het is de kracht van een, van, van een schepping. Uit, na, namelijk. Je hebt de puinhoop van een lijk, dat is met krijt, is dat uh, om, omschreven, uh, omlijnd. En daaruit wordt een nieuw lichaam geschapen in plaats van aan de zon. Je ziet ook dat hij licht schept dat vooraf gaat aan de zon. Nou ja, dat is nogal knap. Um, hij omgort zich met een schaambeen. Nou ja, dat kan je natuurlijk alleen maar doen als je leeg bent. Want als je al vlees om je heen hebt, kun je je niet omgorden met schaambeen. Dus hij begint echt vanuit leegte. Hij slikt hart en longen in. En daar komen we op een punt dat ik zelf heel uh, geestig vind. Het is namelijk alsof je een plaat achterstevoren afspeelt. Uh, vroeger werd... Uh, he, vroeger werd uh, bedoel, er is nog geen tong. Hij slikt zijn hart en longen in. Um, uh, vroeger werd het gezegd bij de Beatles, geloof ik... Hè, dat uh, als je die plaat achterste komt Ja, woord zou dan krijgen, staat er een duivelse boodschap in. Echt als een stap En dit hè, is ook zo'n soort duivelse kracht... maar dan de tegenovergestelde versie daarvan. Hier wordt iets geschapen als bij een godheid. Het is een goddelijke schepping die achtervoren geschetst ja. wordt in het gedicht. Louter in woorden. En het knappe vind ik ook, als niemand het voor je doet... doe het dan zelf. Zo heet het gedicht ook, doe ja. het zelf. En je vergelijkt het met Marsman, dat is niet mis. Nee, ik vind het, het. doet me denken aan de taal en de. de, de, de, de vitaliteit, de scheppingsdrang van, van Marsman. Ja. Dankjewel, Ramsinasser. Tot zover, gedicht 5918. En dit was het oog. Morgen zit hij hier op trip. Een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Is het tijd mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Stehen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting.